Dus stel ik je dan de artiesten voor van ons theater, dames en heren. Aan mijn linkerhand ziet u staan onze wereldberoemde alfis Alvist, kom eens even bij meneer. Ja, meneer, dat zie ik door. Alvist, kan jij hem ook zeggen, wat is het verschil tussen een vlo en een olifant? Mo moet ik u dat zeggen, meneer? Ja, Alfis dat moet jij me vertellen. Kijk hey, meneer, een olifant, hè, hmm? die kan niet op een vlo zitten. Nee? Hmm? Nee, maar een vlo wel op een olifant. Dat is zo, dames en heren. Hey, is staat om te lachen of is dat niet om te brullen, om te gieren, dames en heren? Dat zijn moppen die ik nog nooit iemand gehoord dat moet u zeker wel, hè? Ja, ze komen kerstvers uit Amerika. Dames en heren, we u direct van plaatskarsten. We geven nog één vaartstuwing van de muziek. Een dansje van het ballet en de artiesten gaan direct naar binnen. We gaan aan Stonzen aanvang nemen. De macht van dit dinsdagavond, dinsdagavond, de als de, Haalbo, de Al aanko, weer bij, naar het land vervoluen, de machen van valk, in de naam, als de maan Al komt weer bij naar het aanko, Hier is waarschijnlijk vanavond voor u het lang verwachte theaterplezier van Fleurs Meslier... ...wat sinds de maand afwezigheid weer het genoegen heeft hier deze wondenavond te trachten te vullen voor u. We doen dat met vol plezier, dat weet u wel, dat doen we altijd. Wij we zijn weer heel Nederland doorgetrokken. We hebben gehoord ook vanavond zijn er een heleboel walgerendse gasten in de zaal... ...wat we heel prettig vinden, die waren ook daarvoor te werken... We hopen door dat was vroeger toch de tuin van Nederland. En nu het devies, Walcheren kaal, één struik allemaal, Niet waar? APPLAUS Dit devies zal in de harten van alle Nederlanders groeien en het volgende jaar zal Walcheren weer natuurlijk de tuin van Nederland zijn, wat het vroeger ook geweest is, dames en heren. We zijn er van overtuigd. Daarvoor hebben we ons land te lief, niet alleen Zeeland, maar ons hele land lief, maar Zeeland heeft ook natuurlijk een, een grote plaats in ons hart ingenomen. Wij zijn nu weer, zoals we dat vroeger altijd deden, heel Nederland doorgetrokken. We hebben ook met de sneeuw geworsteld, zoals iedereen dat gedaan heeft. De bakker en de kruienier heeft het gedaan, maar ook de artiesten hebben het gedaan. Toen langs zijn we nog uh, ongeveer vijf uur onderweg geweest om een plaats te bereiken in Noord-Holland, wat twintig kilometer ver was. Daar is we ons niet van aan. Alleen we hebben we daar een kleine belevenis uh, gehad op een gegeven moment. Kwam er een, uh, zat er in het hotel een reiziger. En die man die was ingesleept En die vertelde mij ook, hij had een telegram gestuurd naar zijn firma. Ben heden ingesleept kan niet meer weg. Waarop hij een telegram terugkreeg van zijn firma. Zomaar vakantie heden ingegaan. Ja. Nou, gelukkig hebben wij hem de volgende morgen we mee kunnen nemen, hoor. Dan geven we je de verzekering van. Je... Oh, toen ben je daar. Gelukkig dat je er bent, mijn jongen. Ja, ja. Gelukkig dat je er. Dan ja, ja. kom bij me staan. Ja. ja. ja. hoor uh, Heb je dat gehoord van Nel? Nou? Ja. Is dat die... Uh... Ja. Zo? Die is... Uh... Ach, ja? Ja. Ja. Maar ze was toch... Uh... Ja, dat weet ik wel. Ja. Maar ze zeggen dat hij... Maar nee, is niet waar? Nee. Ja, kijk, ik bedoel, ik heb haar zelf toen... Hè? Oh, nee, nee, nee, ook niet. Nee? nee? Zij was in ieder geval... Oh, ja? Ja. Nee, nee. Kijk, ik heb haar uh, gezien, dus ik hoef... Uh... Oh, nee, uh... helemaal niet, zeg. zeg uh... ja. En, eh. Uh... Oh, nee, geen Nee? Nee? Ik? Oh, ja? Ja. Ga weg. Zelf. En ook, uh... Ook? Ja. Ja. ja eigenlijk waar. Oh. De doktoren in Nederland hebben nu allemaal een auto. Daar loopt het niks van. Jawel. Oh, nee, mijn huisdokter, die rijdt er op de fiets. Nee, ik heeft van de week in de krant gestaan. staan. Allemaal een auto? Dus alle doktoren in Nederland hebben een auto. In ja. Amerika. Oh, in Amerika. Ja. Zeg, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, Jan, dat ja. het allerlaatste bericht. Dat weet nog niemand. Ik denk dat het ook niemand weet in de zaal. Ja, dat is pas komt geloetnieuw het bericht. Extra bericht? Ja, is extra bericht vanavond geweest. Misschien weet het niemand. Nee, weet je het ook niet? Nee, ik weet het ook niet. Nou, de, de keizer van Japan... Die uh, heeft vanavond... Uh... Wat? Harakiri? Nee, een pilover met een ritssluiting <tie> Een onderdeel van de rechterlijke macht. Wat ben je? Een onderdeel van de rechterlijke macht. <laughs> Kijk, het staat. Het ja. onderste deel van de rechtbank. Ben ik? <laughs> ben ik? Ja, vertel me nou maar liever of het nog lang duurt. Kijk erom. Dat is belediging voor de ambtenaar in functie. Kan er ook nog bij. Moet je nog een verbouwtje bij hebben? Ja, doe het. Ik ben de rechterhand van de sterke macht. De sterke arm ben ik de rechterhand. Nou, maak hem maar liever voor. Begrepen, dame? Ja, ik ben geen dame. Oh, dat dacht ik al. Nou. De heer De Wit, zwarte handelaar, binnenkomen, hij is vijf maanden. Ga maar, maar zitten, rustig op je stoeltje hoor jongen. Ja, Jansen, Antonius Jansen, zwarte handelaar, hij is vijf maanden. Jansen, ga, ga zitten. Nou zitten. Ga zitten. Hij kan nog lang genoeg zitten. Jansen, ga zitten. Ja. Hij is vijf maanden Jansen. Hoeveel? Vijf maanden ijs. Jezus. Nog eens vijf maanden ijs. Ja, we hebben pas drie maanden ijs gehad. Nee, dat ik. Nou ja. Hm. Moeten we repen? Ja. Ja. Ja. Je vrouw. Bent u ook? Uh, bent u ook een verdachte? Ja, u ook? Ja, ik ook. Wat is er nou? Ja. Wat is er aan de hand? Mijn man heeft ruzie gemaakt. Uw man heeft ruzie gemaakt? Ja. Hoe zit dat? Hoe komt dat? Komt dat? Ja. Nou, hij heeft ruzie gemaakt. Oh ja? Ja. ja gewoon. En toen? En toen? Ja. Ja, eigenlijk moest hij hier komen. Hoezo? Ja, dat kan niet. Hij ligt nou in het ziekenhuis. <lacht> Ja, Zo. maar die, uh, die ruzie die is heel gewoon aangekomen, hoor. Oh, ja? Nou, eigenlijk meer in een vlaag van hoe hè? Oh. Hij was een bordenkoperknoopje kwijt. Oh. Nou, toen raakte ik de kluts kwijt. Ja. Hij schoonde mij voor viswijf. Ja? Ik werp een blik op hem. Eh, wat voor een blik, als ik vraag maar? Tomatenblik. Oh. Gaat hij misschien dood? Je bestaat ook even leeg. Ja, dank je wel. Als ik het goed begrijp, dus is de, Uw man, die gaat misschien dood, zegt u. Ja. En uh, hoe loopt dit nou voor u af? Hij is vijf maanden. Vijf maanden ijs? Ja. En een halve dooier. Hoe bestaat oh. Het Zister, hè? Ja. Goedendag. Er zit nog wat? Zeg meneer. Ja nou, meneer. Bent u ook een gevangene? Ja meneer. Ik meneer. zit op mijn vonnis te wachten. Zit u op uw vonnis te wachten? Mijn naam is De Wit. De Wit? Ja meneer. Oh. U zit in het zwart geloof ik hè? Ja. Ja. Te hopen dat ze het maar blauw-blauw laten hè. Ja. Het is maar te hopen meneer, want ik ben maar een eenvoudig groentemannetje. Oh, ik ben maar een eenvoudig kolenmannetje. mannetje. Ja. Ja. ja. Ze zeggen ik heb de rode kolen zwart verkocht. Oh. Maar dat is niet waar, hoor, meneer. Nee. nee. Als je zegt dat ik de zwarte kolen zwart verkocht heb, dat is ook niet waar, meneer. Nee. Dat is een donker geval, meneer. Ja, dat is beter dan een licht geval, hè. Ja. Dat is... ja. Nou, daar zitten we nou, hè. Ja. Vriezen we dood, dan vriezen we dood. Ja. Ja. Ook vijf maanden ijs. Ja, meneer. En nu vijf maanden ijs. En ik vijf maanden. Het zijn drie ma... Het lijkt wel een ijskoolwagen met drie van vijf. Ja, kan ik me voorstellen. Oh meneer, het duurt zo lang. Ja. Zo lang. Ja. Ja. Zie hey, je vrouw. Houdt Huild... ja. u nou maar niet. Het is erg goed. Ik weet het. U hebt het me nou verteld. U heeft ruzie gemaakt met uw man. Goed. nee. Mis. Wat zeg je? Ik zeg, goed zeg ik. Goed, die ruzie met je man. Was niet goed. Ja, niet goed. Dat weet ik ook. Ik zeg, goed, niet goed zeg ik, hè. Goed, u. Ik zeg, maar je hebt uw man een klap gegeven. Ja. Dat, dat, dat is natuurlijk mis, hè. Ja, nee, wat raak. Oh, dat is raar. Ja, oh. nou Ja, natuurlijk was het raar. Dat weet ik wel, je vrouw. Maar kijk, u bent een vrouw. U hebt temperament. U hebt temperament, hè. Kijk, ik heb een vrouw gekend. Die, die was zo zacht. Zo kalm. Die schoot met pijlenboog op de man om de kinderen niet wakker te maken. Dat is toch ook niks? Hè? Nee, dat is allemaal. Nee, Dat is ook niks. Kijk meneer Jansen. Ja. Waarvan ja. wordt u nou eigenlijk beschuldigd? Nou, ik word beschuldigd te zeggen dat ik één mutje kolen zwart verkocht heb. Ja. Eén mutje antisiet, maar is niet waar. Nee, ik heb één mutje antisiet verkocht, maar ik heb er geen zwarte prijs voor gevraagd niet gedaan. Ik heb het alleen zonder bon gedaan. Ik heb het bonnetje nog niet ontvangen. En nou zit ik hier te wachten op de boeien. Ja. Vijf maanden? Ja, vijf maanden eigenlijk al. Moet hele een mutsje zwart? Ja, ja. dat staat het, hè? Antonius Jansen. Gaan binnenkomen. Voorkomen bij meneer de rechter. Ja. Hoe ga je? Nou, moet voorkomen. Hier nog even een hopen... zak doen? Ja. Is te hopen dat ik eraf kan komen? Ja, want ik heb nogal een goed voorkomen. Dan meneer Janten? ik voor moet komen. Zetje. Nou, ja. Zetje. Dat ja. Dat. Dat nou? ja. Dat meer? Ja. Wat meer? Waar gaat hij nou? Ja, daarmee, Janten. Voor oh, dat ene mutje zwarte kolen. We zien hem misschien nooit meer terug. We zien hem We nooit zijn. meer terug. Nee. Zeg nou ook sterk zeg. vrij. Vrij? Ja. Hoe ik kom? heb het kolenbonnetje gekregen. Ja, de man die ik dat mutje aan ziet geleverd had, het was de grafier. Ja. Als bakspree 16 jaar. Toen bloosde ik nog schuchter na het allereerste zoentje. En ik vond de meeste mannen ruw en naar. Maar langzaam leerde ik het sterk geslacht te observeren. Ik maakte twee partijen. A. Ah, de mannen, B. De heren. Maar ik had op iedere man kritiek. Want ik geloofde nog in romantiek. Jij bent me type niet. Je haren zijn me veel te vet. Ik ruik benzine aan je jas. En je alpinopet. En jij bent veel te netjes. En jij bent me te kaal. Jij bent een suppertje. En jij bent te brutaal. Ik ben niet meer onervaren op liefdeskronkelwegen. Je leert al jong jong leren met je hart. Ik kan op mijn levend weg zo allerhande mannen tegen. Slanke, kleine, grote, blond of zwart. Ik ging bijz'n chocolat op zoek naar avonturen. Ik hoorde vaak, ik ben verliefd. Meestal voor enkele uren. Maar ik heb vaak die mannetaal gezugd. En ik zei dan, voor de eerste kus... Je bent een engel. Maar ik ben niet echt verliefd op jou. En als ik zeg, ik hou van jou... Ha, ik weet dat ik liegen zou. Je kreeg van mij een kus. Zeg quasi. Lieve heen. Maar morgen ben je weer... uit mijn herinnering. Elke jonge vrouw... droomt van een reale man. Toen heb ik ook... die mooie droom gehad. Toen vond ik jou... in plaats van hem. Je was geen don Juan... En toch werd jij voor mij een grote schat. Je had geen grote plannen, maar een fort. en tweede Hansen. En je eet ook geen Tarzan. Maar gewoonweg Willem Jansen. Je kan niet swingen. Nee, je bent geen echte gentleman. Hoe zou het komen dat ik toch zo stapel op je ben? Want je bent geen ado. En je hebt ook geen ping-ping. En toch ben jij voor mij de enige lieveling. APPLAUS Het ja, zijn als harlijkeit hebben wij geen land want de wereld en de op het iedereen. Ja. Gaan we vanavond weer doen? Ach Kind, laten we vanavond niet te veel zeggen. Nee? Laten we vanavond nou eens zingen. Is al mooi worden. Is goed? Nou. We wonen in een poppenkast, zo staan we op de dam. We zetten menig kinderhart voor een cent in vuur en land. We stonden hier al in de jaren, toen kinderen nog kinderen waren... We dansen op het plein, Jan Klaasen en Katrij. Ik heb een houten pop. Ik ben een houten pop, maar we hebben geen zorgen of last van de wereldse poppenkast. Ja, Oké, Ja, prinsje. Wat zeg je dat snoezen. Ja. <laughs> Hoe vond jij laatst het feest op de Dam... ter ere van de geboorte van het prinsesje? Oh. Dat was bijzonder mooi. Ja. Ik zag een man die illegaal... zijn steun gegeven had. Al had hij geen oranje op, maar het juichte in zijn hart. Ik zag iemand met heel veel oranje. Oh ja. Yes. Dineerde met champagne. Yes. Ik hoorde het geknal, maar dat was een licht geval. Oh. Ik We hebben geen zorgen of last van de wereld te volgen. Toch is het wel gezellig zo in ons kleine huisje, hè? Ja. En het wordt die langzamerhand ook weer erg gezellig in ons eigen kleine landje. Ja. We gaan op alle gebieden vooruit, Katrijntje. Ja. Dat wel, maar we hebben toch nog wel met heel veel moeilijkheden te kampen. Ja, moeilijkheden zijn er om te overwinnen, Katrijntje. Ja. We hebben inderdaad nog met moeilijkheden te kampen. We hebben zelfs nog met verschillende... ...moeilijkheden van de kampen te kampen. Ja? Ja. Je hoort gesprekken in de straat... ...op politiek terrein. Van kampen met wat ...die haar een rust oor zijn. Een mannetje met loof en briljante... Die vluchtte des nachts naar een tante. Het wordt tijd dat men nu eerst die nacht was restoreert. Ik heb een houten kop. En ik ben een houten kop. Maar we hebben geen zorgen nog last van de wereld te Koud is de laatste, de laatste tijd. Oh, het was zo koud. Ik eh, ja. Zeg, Katreintje. Eh, ja. Weet je wat we nog niet moeten vergeten vanavond? Eh, nee. In ons laatste vestje? Oh, wat dan? We moeten even denken aan de mensen die in de kou voor de andere mensen hun plichten gedaan hebben, hè? Ze ja. bakken de melkboer, de groente boer. Kot de sneeuw en ijs. De maakt maakte toch zijn lange winterreis. En de bakker bracht broodjes met krenten. Maar voor hij weer loopt in de lente, zing ik voor de radio. Voor al deze jongens, bravo! He? En ik ben een houten volk. Maar we hebben geen zorgen of lach van de wereld te onoverkomen. En ook vanavond, dames en heren, brengt het theater plezier u het radiovragenspel kies of dubbel. Zoals we direct twee heren en een dame op dit toneel uitnodigen die bereid zijn enige vragen te willen beantwoorden uit vier onderwerpen vanavond. Indien in de eerste vraag goed beantwoord wordt, ontvangt die 250. Bij de tweede vraag geldt het kiet of dubbel, dan gaat het om vijf gronden of niet. En bij de derde vraag gaat het eveneens zo, dames en heren, dan gaat het kiet of dubbel, maar dan gaat het om een tientje of niet. De gelden die beschikbaar komen wegens het foutieve beantwoorden van de vragen, die worden door de directie van het theater Plezier gestort in de kast van de bond. ...van de Nederlandse militaire oorlogslachtoffers En u ziet ons twee heren en een dame die vlug even... dan komt de eerste meneer al, daar zie ik de tweede... ...en waar is de dame? Nu nog even vlot... Nee, ik heb al twee heren, nu nog even een dame. Ja? Die dame daar in die groene jurk, moet hier wel even komen. Al mevrouw komt u snel even, want we moeten opschieten. Jawel, komt u even. Is er nog een andere dame die even vlot wil komen daar? Ja, die dame, komt u eventjes. Ja, dat zie ik al een dame komen. Meneer, wilt u zo vriendelijk zijn om even voor de microfoon ja, te wel, staan? Wel, wel. uh, welk onderwerp moet ik voor u nemen? We hebben vanavond algemeen, muziek, wereldoorlog en sport. Nou, geef u mij maar uh, algemeen. algemeen. Algemeen? Algemeen. Algemeen, meneer. Algemeen. Dan gaat de eerste vraag. Meneer, vertelt u mij eens. Wie was madame Curie? Madame Curie? Dat uh, is nog eenvoudig. De, uh, uh, de vrouw van meneer uh, Curie. Dat is aardig, ja. Ja, aardig. <lacht> U weet het wel. Ik zie, ik zie aan uw gezicht dat u het weet. Ja, ik weet het wel, hoor. U is uh, de ontdekter van uh, het radium. Het teken, dat is de ontdekter van het radium. 2,50 weer. mag ik u die overhandigen, alstublieft? Dank u. Wil u een tweede vraag beantwoorden? Ja, graag. Ja, tweede vraag. Nu gaat het om vijf seconden, hoor. Ja. Wat is de hondenwacht? De hondenwacht. Ja, ja denkt u me even na? Uh. Ja, dat is moeilijk, sorry. Nou, zegt u maar. Gaat u even op uw staan? Ja. Dat is als je je hondje roept. En hij koopt niet. Grapje juist niet, meneer. Grapje juist. En die? Ja, grapje Nee, maar daar bedoel ik er niet mee. Het is de wacht aan boord van een schip. Ja, zeker. Weet u ook van uh, hoe laat tot hoe laat? Dat moet ik nog even weten. De wacht aan boord van een schip. Maar u tijd nog even. Ja. Weet uh, u dat? Uh, nee, dat weet ik niet maar ik ben maar in 25. Ja, geen uh... ja, ja, ja, 25. Lief meer. Uh, wil u nog een derde vraag beantwoorden? Ja, graag. niet. Ja. Ja, nou, dan gaat het wel Ja, stop u maar weg. Uh, naar wie is prinses Juliana genoemd? Naar uh, Juliana van Stolberg, de moeder van prins Stelende Uitstekend beantwoord, meneer. U heeft 10 gulden verdiend. Mag ik jullie even overhandigen. Nee, Ja, maar ik heb hebben dat in de kast van de bond van Leer. Dames en zeer mooie, bavemeer, die wensen het om te bestemmen... ...voor de bond van de Nederlandse militaire oorlogslachtoffers. Ik dank u zeer. Dus we mogen ik even voor de microfoon komen? Welk onderwerp wil u hebben? Algemeen. Ja. Maar we hebben algemeen al gehad. Dat mag niet meer. Kort, wereldoorlog of muziek? Is u muzikaal? Nou, meer. Nee? Nou, is makkelijk gewoon muziek. Zo maar muziek nemen? Muziek. Ja? Ja. Moet u eens nou goed naar onze pianist luisteren. Die gaat een paar herkenningsmelodieën spelen en dan zou ik graag van u willen weten van welke orkesten zijn deze herkenningsmelodieën. Dus ik krijg eerst de eerste eerste. Welk avro orkest is dat? Uitstekend, dat zijn de Skymasters en nu tweede orkest. Luistert u goed. Peter Kellerbach, die zal het even spelen. Fine Romance. Ik maak het u al een beetje gemakkelijk. Het heeft iets met Geert van Krevelen te maken, dat orkest. Nou, nu mag ik het toch niet makkelijker maken. Weet u het niet... Dat is een fijn roman. Ja, spijt me wel. Ik kan u niet uitbetalen, want u is heeft jou, de vraag niet geraden. Nee, wilt u er zijn mee voor de microfoon te komen? Ja? Welk onderwerp moet ik voor u nemen? Sport. Ah. sport. Dan gaat de eerste vraag. De eerste vraag. Sport. Welke Nederlandse schaatsrijder wist in Noorwegen op de 10.000 meter nummer 1 te worden... waardoor men hem wel een tweede jaap Eden noemt? Broekman. Uitstekend, Kees Broekman. Tegel de Die meneer. Wil u een tweede vraag over ja. de vechtigheid? Ja. dat gaat de tweede... Hoe heet de Nederlandse bokser die onlangs uit Amerika gekomen is en stans wederom in de ring zal verschijnen? Bep van Klaveren. Bep van Klaveren, uitstekend gaat u nog ook de banden. ga de andere cent dan meneer, ik vijf ja. gulden. Wil u een derde vraag? Heel graag, hè? ja, heel graag. Vertelt u mij eens dan en aan de dames en heren, wie is John Langenus? John Langenus is een bekende, bekende scheidsraad voor België. Uitstekend beantwoord meneer, u heeft tien gulden verdiend, mag ik u die verliezen. ik u een bussing voorstellen? Ook voor de bom van de Nederlandse militaire oorlogsaftochter. En dit was dan wederom, Piet of Dubbel. blauw hoog, hoe kom je er aan? Ja, hoe kom je er aan? kom je eraf, hè? Dat is wel zekerlijk, hè? Ja. Wat een mooie bloem, hoe ga je daarmee doen? Ja, ik heb iets goed te maken. Heb je iets goed te maken? Ja. Oh, ik weet dat je hebt natuurlijk gekibbeld met je meisje. Gekibbeld? Ja. Nee. Ja, het is. ik heb een beetje, hè, een paar woorden gehad. Ik toch wel. Hè? Ja, het komt zo, ik ben... Van de week ben ik gaan kegelen, hè? Oh. Je kent het wel, hè? Ja, ik weet het wel, Gisteravond. Ja. En uh, kegelen alle negen, hè? Je ja. kent het, hè? Nog eens alle negen en zo, hè? Ja. Ja. Nou, en toen ben ik naar huis gegaan, hè. Eerst wou ik nog even naar Nettie, hè. Ja. En, nou, ik loop op straat en ik stond niet vast op mijn benen, hè. Nee, het is nogal glad, hè. Nee, het was niet zo glad gisteravond, ja. helemaal. Nee. En toen ben ik naar Nettie gegaan en was ik om een uur of elf kwam ik bij er, hè. S'avonds ja. en, uh, nee, ja, ik had dat blauwe oog. Hè. Jonge, jongen, jongen, dat is dat Is het erg kwaad geweest? Ja, ik ben gevallen onderweg, zeer waarschijnlijk, ja. hè. Nou ja, dat was je woest natuurlijk. Toen woedend, ja. hè. Dan ga ik het nou weer goed maken. Nou, dat komt toch in orde, keren Het ja. is eerlijk, we kennen het net iets toch. En ik ken ja. jou toch, dat maak je toch in orde. Morgen zie ik je wel ja. het beste ermee. mij. En weet ja. je, morgen zie ik je wel. Tot jou. Ja. Ja. ga ik met die bloemen naar ertoe. Ja. En dan ga ik naar huis. wel nou, daar zo. makkelijk. Ja. ja, zo, zo, zo, zo. Zal ik dat doen met die bloemen? Ja, wacht, nee, die bloemen zet ik niet in die vaart. Die bloemen leg ik onder de tafel. Ja. Zo, bloemen onder de tafel. Kan niet mooier bloemen? Wijn? Sigaretten? Nou, precies de stemming voor een vredesconferentie, als je mij vraagt. Zo, dan moet ik even wachten. Oh, zeg, ik heb... gewoon ga wel even bellen. Kan. Even bellen, ja. Als het kan, is het altijd makkelijk. Zo, zo. Maar ja, moet ik even bellen, want ik moet even de baar hebben. Even de baar bellen, want uh, voordat net ieder dat komt, dan krijgt de grootste visie. Even bellen. Ja. ja, even bellen. Hallo, hallo, hallo. John, John, ben jij in de bar? Ja, zegt John hoor, heb je niks gehoord? Wat? Nee, kan je net even bellen, want Nettie is er nog niet. Nee, ik kom direct. Ja, zeg, heb je niks gehoord? Huh? Nee. Nee, hoe ziet ze eruit? Hoe ziet ze eruit? Donkerrood? Nee, dit is er niet. Nee, een zwarte, lange zwarte is het. Ja. Nee, eergisteren had ik er ook bij me. Ja. Nee, nee. Nee, ze stond nog in de hoek toen ik ging telefoneren, weet je niet? Ja. Nee. Wat? Nou, in ieder geval, als je iets hoort, dan eh, hoor ik het wel, hè? Ja. Ja, goed. Nou, ik ga je op, hè? Ja. Daar. Ja. Wie belde daar? Oh, dat is... That was niks. Dat was niks. Het was even een... Zo noem je dat niet? Nee. Maar je mag van geluk spreken dat ik niet jaloers ben, hè? Niet jaloers. Ben je niet jaloers? Nee, helemaal niet. Lange, zwarte. Goed. Zeg, Nettie. Wanneer zul jij nou weer eindelijk een fatsoenlijk woord tegen mij spreken? Dat was wel eens beter. Nou, dat ben ik sinds gisteravond voorlopig niet van plan. Oh, nee? Nee. Sinds gisteravond voorlopig niet meer. Nou. Nou, goed dan niet. Goed, hoeft, hoeft niet. Zeg, Nettie. Hoor nou eens. Zeg. Kan je hem niet vergeven? Van gisteravond. Zeg. Hé, hey, je niet vergeven gisteravond van gisteravond van dat blauwe oog. Eh? Blauwe oog? Ja. Eh? Ik had er gisteravond een blauwe oog toen ik van de Kegelclub kwam. Nee, dat eh? had je toen nog niet. Oh nee? Nee. Oh dan heb ik de blauwe oog van jou gekregen. Ja, het was woest. Oh nou dankjewel. <laughs> yes. En Nettie, mag ik je dan als tegenprestatie deze bloemen overhandigen namens de Amsterdamse Bosclub? kijk ik... Oh lieve, wat een schatte van ja. bloemen. Oh wat een beeldjes he. Ja. Oh dankjewel hoor. Ja, laat maar zitten. Oh dat had je toch niet moeten doen. Het ja. is toch veel te grote uitgaven? Huh? Je ja, hebt die zeker in een speciaalzaak gekocht. Nee, het is voor drie van een karretje, dus ja. ja. Zullen ze toch beeldigd? Zijn Anjes, hè? Wat? Huh? Zijn Andes, hè? Ja, wat een kanjes, hè? Ja. ja. Snoezen, Dat Dat kan het is een snoester, liefste. Zeg, ja. Nettie. Is nou alles weer goed? Ja, natuurlijk. Zeg, ik nou een kleine verzoenzoen van je. Ja? Ja. Vooruit hem Ja. Oh, ja, ik heb er maar jouw... één gevraagd. hoor laat maar zitten? Je... Ja. Zo, dus de deck, is nou alles weer goed? Ja, natuurlijk niet flink. Ja, alles weer vergeven en vergeten? Ja, dat loopt echt... Uh... Huh? Behalve dat telefoongesprek dan, hè? Wat voor een telefoongesprek? Oh, dat telefo oh, telefoongesprek? Ja. Ach, kind, wat krijg je toch altijd op je telefoon? Ik begrijp er niks van. Oh, wees nu maar blij dat ik het voorlopig ook nog niet begrijp. Ah, blauw. We gaan nou maar rustig zitten. Weet je wat ik doe? Ik ga even naar de buren, hè? Ga ik even kijken of ik een radiobode kan krijgen... Dan gaan we even uitkienen wie er vanavond voor de bont er zijn. En dan gaan we leuk gezellig bij de radio zitten vanavond. Goed? He? En dan rustig zitten. Kijk even weg. He? Kom zo terug. He? Even de radiobode halen. Kom zo terug. Ja. <lacht> ja. Kom direct terug. Leuk avond. Gaan we luisteren bij de radio. Wat <lacht> ja. zeg jullie? Dag. Oh, daar. Ja. Heb ik al daar gezegd? Ja, zeker. Ja, twee ja. keer. Ja, daar. Is nou die lange zwarte? Ik heb toch woordelijk het telefoongesprek opgevangen. Lange zwarte? Grijp er niets van. Kom ik daar nou achter. Wacht, ik heb het. papiertje? En dan schrijf ik op Ben even weg Kom direct terug Net. Zo, dat leg ik op tafel En ik ga onder de tafel zitten En dan zullen we eens kijken als hij terugkomt Als ik hem terug overkom, dan komt Jan Net, Nettie, Nettie, Nettie, Nettie... Nettie, Nettie, waar zit je? Nettie. Oh, die is weg. Natuurlijk weg, hè? Ja, dacht ik wel. Oh, dat is, die zeker. Dat. een oh, briefje. Wat is dat? Nou, dit briefje of dat briefje? Wat is dat voor zijn? Ja. Ik ben even weg. Kom direct terug, Nettie. Ja, zie je wel, die is weg. Naar huis. Ga ik net even opbellen. Kom prachtig uit. Zo mooi, hè? Ja. Ja, als je het wist, kreeg ik de terug rugje natuurlijk. Lolo, lolo. Lo. Ja? Zeg, John, ik kan net even bellen, want net is even weg. Dus je moest horen. Uh, nog niks gehoord? Nee? Wat? Zeg, maar als je wat hoort, dan bel je me even op, hè? Nee. Nee, een lange zwarte. Ja. Eergisteren had ik er ook bij me. Ja. Nee, man, ik sla een modderfiguur. Ik heb hem gisteravond laten staan. Ja. En ik heb, en ik heb tot nu toe heb ik niks meer gehoord. Nee. Niks meer gehoord. Hè? Hè? Je nooit genoeg hè? Hè? Dat gaat toch te ver. Goed, hoezo? Wie is die lange zwakke? Uh, uh... En wie heb jij eergisteren ook laten staan? Hè? Hè? En wie had jij gisteren ook bij je? Nou, als je het dan per se weten wil, kind, dat is die nieuwe zwarte paraplu die ik van jou gekregen heb. Uh... Dank u wel, uh, Massa. <coughs> Dames en heren, ik heb dan het grote genoegen om even een paar nieuwe liedjes uit mijn abattoir. Uh, uit mijn abattoir, wil ik zeggen. Ik bedoel, uit mijn repertoire te zingen. En uh, dat doet me gewoon genoegen vanavond. Ik heb een paar nieuwe liedjes gemaakt en zo. En uh, ik ben natuurlijk geen liedjeszanger, dat voelt u wel. Uh, ik heb geen, niet direct een stem. Hè? Heb ik niet. Hè? Ik heb wel zo'n, ik, ik piep zo'n beetje, weet u zo. Eh? Een beetje van die eh, geluiden zo. Maar het is niet direct dat je zegt een stem. Heb ik niet. Ik ben niet direct een chansonnier. Helemaal niet. Nee. Maar zing een liedje en zo. Gewoon een liedje. Een mopje vertel ik. Mensen aan het lachen maken en zo. het lukt. Nee, je hoeft niet te lachen. Ik bedoel, dat is niet verplicht hoor. Nee. Je gaat niet tegen je zin lachen, hè. Ik bedoel, dat is waanzin. Je gaat toch niet plotseling lachen als ik opkom? Moet je niet doen. Zo gezellig. Als je geen zin hebt, lach je niet, hè? Er zijn een heleboel mensen die lachen niet als ze geen zin hebben. Niet doen. Dat vind je niet nodig, hoor. Nee, helemaal niet. Dank je wel. Nee. Ik vind het zo gek, zeg. Weet je wat zo gek is Met kleine kinderen, hè? Kleine kinderen die, die... Die moeten lachen. We hebben het gezien. We hebben het gezien. Zo'n klein kindje zo in zo'n... In zo'n wiegje zo. zo. hè? He? We hebben het gezien. Die moeten lachen, die kinderen. Komt er een tante, komt op visite, hè? Nou, dan moet dat, dat kind moet lachen, hè? Absoluut, gegarandeerd. Dan staan ze zo bij dat wiegje en dan is het maar van, eh, En dat kindje lachen, lachen, lachen, ja, ja. En lachen, lachen, lachen. Het kindje geeft natuurlijk geen draad, hè? Dat hoeft niet wel, hè? Het kindje kan toch niet lachen? Dan staan ze eronder, en als het dan nog niet lacht dat kind... dan gaan ze hem zo onder de, onder de voetjes u. Ja, kunst, dan begint dat kind te lachen... Het eh? is force majeure, zoiets. Niet waar? Eh? Kind lacht van de zenuwen. Eh? Ja, kun je zeggen. Als je zo'n kind onder de voeten gaat kriebelen. Eh? Maar je hoeft niet te lachen, hoor. Nee. Ik kom juist niet onder de voeten kriebelen vanavond. Nee. nee, maar kom een paar muzikale liedjes zingen. Ik ben nogal muzikaal, weer. Ik speel uh, een paar instrumenten. Ik speel uh, luid. Luid. Speel... Weet je wat een luid is, hè? Luid, gewoon een luid, hè? Speel ik op. Kan me niks schelen. Speel ik gewoon op op een luid. Zacht, hè? Luid, heel zacht. Ja. Zacht op de luid spelen doe ik, hè? Een paar kinderen thuis ook. Je hebt ook allebei zo'n klein luidje, hè? Ja. Twee luidjes, hè? En de buren ook net de luidjes, hè? En ik met die luid, hè? Alles door elkaar. Heel avond luid spelen. Zacht, heel zacht, hè? achterluid spelen. Ja. En ik heb nog een vleugel, zeg. Een grote vleugel heb ik. Ja, maar die vleugel is me toch te duur nu. Ja, die vleugel, dat kost me veel te veel wegenbelasting, hè. Veel te veel. Ja, het komt, ik woon in zo'n zo klein soesterijn, weet u wel. Heel laag, zo bij de grond, de soesterijn. Dan zit ik met die vleugel, een heel klein kamertje, hè? Dan weet ik, met die vleugel weet ik geen raad, hè. De vleugel van die vleugel, hè. Dan heb ik dat raam opengezet, ligt die vleugel, die ligt zo op straat, hè. <lacht> Dat is geen gezicht, hè? Ik speel wel mooie stukken, moet ik zeggen. Klassieke stukken, hè? Hele zware stukken. Lichte cavalerie bijvoorbeeld, hè? Heel fijn. Ja. Ik had, ik had, vro vroeger had ik een aardige stem. Vroeger had ik een leuke stem. Aardig. Leuk, klopt, hoog. Heel hoog. Ik heb vroeger gezongen een... Uh, een, een operette, zeg. Nou. Dat was wat, uh, Een operette... Nou, dat heb u nog nooit gezien. Zo'n operette was dat. Ik zal het even vertellen, kort vertellen. Ik heb zeker even tijd nog, hè. Ja, wat was dit? Dat was zo'n mooie operette, hè. Ik had hem zelf geschreven, gedeeltelijk. En ik had zelf de hoofdrol. Ik had de rollen zelf verdeeld, kan me niks schelen, En, uh, hè. En dan begint die operette, begint. Het doek, hè, gaat op. Opzij, zij, hè, open, doek. En dan begint het. Maar dan begint dat. Nou, zo heb je nog nooit iets zien beginnen. Het is helemaal Russisch, hè? Russische operette. Prachtig gezicht, is het begint echt Russisch, hè? Echt. Interieur van een bar. Echt Russisch. Met doedelzakken en alles, hè? <lacht> Wat? Wat? Nee. Vergis me, ik bedoel, uh, die, eh, uh, heet die zakken. Uh, kozakken, kozakken, bedoel ik, hè? Ja, kozakken. Die waar... Echt rustig hè? En eh, dan begint het hè? Dan zie je die bar en dan zie je meteen, kom ik op. Ja. En dan kom ik op. En ik ga meteen weer af. Hoor. Ja. Ja. Ik, niks nou, is niemand gezien hè? Daar ben ik even op geweest al hè? Ja. Hè? Ben ik al weg? niemand ergens in? Ja. Veel succes meer gehad. En dan zie je... Opeens zie je een, een diner, zeg. Komen me daar een diner op? Kun je je het voorstellen? Heel diner. Maar echt Russisch, hè? Echt Russisch, eh... eh die schalen met kastanjetten, eh, Gebakken kastanjetten hè? Prima. Met eh, echt eh, Russische eieren. Echt, hè? Alles echt Russisch, zeg ik toch, hè? En eh, kaas. Kaas, hè? Weet het, uh, wodka's, hè, wodka's. GELACH Voelt u? Echt rustjes, wodka's. En uh, cake, cake. Huh? Alles cake, hè. En dat publiek, dat cake, met die cake, hè. Cake, die cake. En, uh, nou, dan, dan begint het, hè. En dan kom ik op, hè, weer op. Met zo straks. Maar dan blijf ik even staan ook, hè. Even, zie je hem even staan, zo op het toneel, hè. En dan speelt met mij, speelt de hoofdrol... Een meisje. Gewoon meisje. Kennisje van mijn vriendinnen. Ik was amateur nog toen, hè. Amateur. En dat meisje die heet Saartje. Hè? Ja, gewoon Saartje. Aardig was het. En die Saartje, hè? Die speelt ook mee. En ik ben de Saar. <lacht> hè? Moet u. Moet u niet verwarren met Saartje. Hè? Ik zeg Saar en Saartje. Ik ben de Saar. De reutte met, met een T dan, hè? De Tsar, eigenlijk, hè. Maar zij is mevrouw. De Sarina. Hè? <lacht> Weet u? En dan hoor je me zingen, hè. Hoor je me zingen. Dan zing ik ook echt zo voor die Sarina. Zo echt Russisch, hè. Heel zacht begin ik dan met... Sarina, het kind. <lacht> Ja. En dan... U blijft zeker nog even zitten, hoop ik, hè? Ja. Dan komen op... Zeg, er geen ergens in. Moet je horen. Dan komen op... Hé? Komen ze allemaal op? Hé? Dan komen op... De kinderen van de zaak. He? Kinderen van de Saar en de Sarina. Die kleine, de sardientjes, hè? Die ja. Ja. Ja. Die sardientjes, hè? Ja. Die hebben ook aan dat diner stiekem een flesje gedronken, hè? Kinderen. Dus die sardientjes zijn in de olie, nietwaar? De ja. olie. Kleine sardientjes in de olie. Ja. En dan heb ik iets ingelast. Nog. Een slaasje. Een slaasje en dan laat ik u me terug. Een slaasje. Dan heb ik iets ingelast uit een opera. Een stuk uit een opera. Dat heb ik er dus ingelast. Maar zie je niks van, hoor. En dat is uit de bekende opera van... Uh, hoe heet het? Uh, madame... Uh... Nee, niet saint uh... Uh, madame... Uh, uh, uh, uh, weet het? Wat? Ja, ja, ik kwam er, ja, ja, Madame Butterfly. Maar daar zie je niks van, hè? Madame Butterfly, Chinees. Even Chinees, hè? En dan word ik verliefd, Dus ja, hè? Ik ben dus zaar, ja, word verliefd op een Chineesje. Kleine Chineesje. hè? Chinees meisje. Kleintje. Zekere Juffrouw Ling, hè? Juffrouw Ling. En het slot is dan, sta ik in de midden van het toneel, hè? Met... Dat meisje, juffrouw Ling, hè? En naast haar, naast mij... de ouders van juffrouw Ling... Hè, sta ik zo tussen... maling en paling, hè? Voelt die? Voelt die? Voelt die wat het is, hè? Voelt Ja, ja. En dan gaat langzame doek dicht. En dan is het uit. Nou, is dat nog geen waanzin... Ja, maar ja, het is modern, hè? Het is modern, hè? Wat doe je eraan? Ik hou er helemaal niet van, voor die stukken. Hè? Nee, zo ben ik niet. Zo ben ik niet. Zo ben ik helemaal niet. Dan denk ik plotseling aan het eerste liedje... wat ik vroeger ga zingen, dames en heren. Want het eerste liedje, dat heet toevallig... Nee, zo ben ik niet. Want dat is een uitdrukking die de mensen zo graag gebruiken... als ze iets horen van de een of de ander... zeggen ze er meteen achter, Nee, zo ben ik niet. Wij mensen, wij vinden onszelf zo goed En vinden verkeerd als een ander iets doet En als er een ander iets kwaads van je zegt Dan schreeuwen we heftig Ik ben niet zo slecht Nee, zo ben ik niet Oh nee, zo ben ik niet Laat ze zeggen wat ze willen, maar zo ben ik niet Laat ze kletsen, laat ze zwetsen, laat ze praten, mij een biet. Maar eh, uh, zo ben ik niet U wel vaker gehoord, zeker die uitdrukking, hè? Ja Drie buurvrouwen hebben op straat een kleine conferentie. Eén buurvrouw gaat weg... en de twee buurvrouwen die achterblijven, die beginnen. Hou die in de gaten. Dat is een roddelares. Het is dat ze net weg is. Dat soort klessenbes. Ze liegt en ze roddelt. Het is één stuk fanijn. En wat heb je eraan? Huis, het is niks voor mij, Oh jeetje nee zo ben ik niet. Oh Marie zo ben ik helemaal niet. Pje gek. Dat is een dat is een zo ben ik niet. Oh nee. ik kan me niks schelen Marie. Ik wil toch niet meer weg. Ja, ja, Weet je dat ze die wasmachine op afbetaler gekocht hebt? Weet je dat ze de stofzuiver nog betalen moet? Huh? Marie. Weet je dat ze nog zes maanden huur achter is? Hè? Huh? Huh? Ja kan me niks schelen. Huh? Ik Zeg het niet om te roddelen? Mijn en bie? Nee Marie zo ben ik niet. Komt u zeker bekend voor hè? Ja. Het zijn tafereertjes van de straat. Een bakvis... was s'avonds op de eerste liefde Piet. Maar Piet komt toevallig vanavond niet. Net komt Jan komt voorbij. Je ziet haar staan daar, staat te wachten. Jan weet dat Piet niet komt... ...en Jan, die zegt na wat heen en weer gepraat. Eh, zal ik je wat zeggen? Dat is een pro van een vent. En Zij antwoordt perfect. Ik ben blij dat je hem kent. Die kerel, die deugt niet. En we jij nog maar tevreden? Zeg Marietje, ga hey, jij vanavond met mij maar eens mee. Want uh, zo ben ik niet. Oh nee, zeg Marietje, zo ben ik helemaal niet. Oh nee, als ik knetsen wat ze willen, maar zo ben ik niet. Schat, even nou een zoentje. Mijn biet hoor, want zo ben ik niet. Hè? Kom, wees eens een kerel. Kom, wees eens een vent. En vraag aan jezelf. Nou eens echt hoe je bent. Die vraag is bestemd. ...voor de man of de vrouw. Want als u mij vanavond... ...oprecht vragen zou... ...nou... ...hoe ben je dan? Nou, hoe ben jij dan? Weet u wat ik op die vraag... ...alleen maar zeggen kan? Zoals u me... ...als een grapjas... ...savonds op de planken ziet... ...nee, zo ben ik niet... Afro Sponsen in de avondtrein bracht u het theaterplezier van Floort met Meslier... met de nieuwste radiorevue onder de titel Dat is een Malgeval. De medewerkenden waren Toon Hermans, Luizje-Bouwmeester, Jan van Ees... Tot Moens, Nano Bronsma, Andrea Domburg en Peter Kellenbach aan de vleugel. De auteurs waren Toon, Toon Hermans en Jan van Ees... de composities van Peter Kellenbach en Toon Hermans... algehele leiding had Floort met Meslier... het orkest had het voor het wielorkest onder leiding van Karel Toede. Dames en heren, goedenavond. Ha ha ha.